Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door het sluiten van de school is het contact met een aantal leerlingen helemaal verloren. Alleen al in Den Haag en de omgeving zijn zo'n 400 kinderen kwijt, zo blijkt. Ze nemen hun telefoon niet op en ook de ouders zijn onbereikbaar. Schoolbesturen maken zich zorgen om deze kinderen... die vaak al een achterstand hebben die nu verder oploopt. Mogelijk is een deel van de kinderen met hun ouders teruggekeerd... naar het land van herkomst, zoals Polen of Bulgarije. Het Europese Hof van Justitie heeft Polen, Hongarije en Tsjechië op de vingers getikt. De landen weigerden in 2015 vluchtelingen uit Griekenland en Italië op te nemen... terwijl dat wel door de EU-lidstaten was afgesproken. De drie zeiden dat de openbare orde in hun land in gevaar zou komen... en vonden dat de andere EU-landen ze de herverdeling door de strot wilden duwen. Het Hof vindt dit geen argument en zegt dat Polen, Hongarije en Tsjechië... alsnog vluchtelingen moeten opnemen. Als de drie blijven weigeren, moet de Europese Commissie opnieuw naar het Europese Hof... En kan een boete geëist worden. In Pakistan is de hoofdverdachte van de moord... op de Amerikaanse journalist Daniel Pearl vrijgelaten. De rechter zegt dat niet kan worden bewezen... dat Ahmed Omar Said Sheikh was betrokken... bij de onthoofding van Pearl in 2002. Hij krijgt wel straf voor de ontvoering... maar omdat hij al 18 jaar vastzit, is hij vrij om te gaan. Onderzoekers van de TU Delft hebben een methode ontwikkeld... waarbij mondkapjes na reiniging vrij zijn van corona... en opnieuw gebruikt kunnen worden. De kapjes moeten een kwartier gestompt worden... bij een temperatuur van 121 graden... en kunnen dan weer vijf keer gebruikt worden. Een van de onderzoekers heeft een bedrijf... voor hergebruik van medische hulpmiddelen... waar ziekenhuizen tegen een kleine vergoeding kapjes kunnen laten reinigen. Ziekenhuizen kunnen ook zelf deze manier van sterilisatie toepassen... want het bedrijf heeft de methode op het internet gezet.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 En dat en van die Zo ze groep zijn deel, vervrede zier, aan je erop Maar op, roep ze geel. de zee zit in mijn de Zandvoerder de zee. Nou, dat mag ik wel zeggen, want het is prachtig weer buiten. Het lijkt wel hoog zomer. Uh, boven de 25 graden is het. bloedverziekendheid. heet. En iedereen gaat naar Zandvoort aan de zee. De Zandvoortslaan, de zeeweg, staat vol. Uh, onze zeer geachte buren uit het oosten die zijn ook massaal naar Zandvoort gekomen. Gezellig. Er wordt weer geld verdiend, maar het is wel erg warm. Dit is het programma ZFM Oud Zandvoort. Van 12 tot 1 elke zaterdag. En elke zaterdag hebben we een zeer interessant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 Of, uh, nee, dat is naast de bloemenzaal van de jongens van Bluis. Van Bluis, ja, sorry, van die ik. Ja. Die zitten daar nu. Maar daarnaast was dus de smederij. En dat uh, heb je toen gedaan... een hele tijd met, uh, met een zwager van hem. Dirk Koper. Oké. Okay. Dirk Koper werd ook wel Dirk de Smit genoemd. Even voor de geschiedenis. Die Halterstraat was nog niet zo. per straat was nu... De, uh, ik, ik kan me herinneren dat Brokmeijer... daar ook toen is begonnen in, de, in die jaren. Eh... Uh,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 de voet van de reep daarachter is alles afgebroken. En daar viel dus de werkplaats ook onder. Want het enige gedeelte van de straat... laten we maar zeggen schuim tegenover hem... ...is blijven staan. Dat zit nu in Engelbertstraat. Daar zitten die zo'n tent tenten in en dergelijke. En ja, waar de werkplaats stond ging eraf... ...tot weer een puntje naar beneden... ...waar Kaarsla de Veer zat. En uh, onder andere Chris Steenke met zijn café... Uh, in die periode dat je vader begon, eerst in de Altenstraat, Pinijstraat... en dan later op deze plaats... Uh, waren er veel medewerkers uh, die in de smederij werkte? Uh, ik ken me als kind herinneren dat er iemand uh, die wij me hielp... dat was eerst met mijn oom samen. En later had hij uh, Bert van der, der Meijer.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 maar dat kan je niet doen, dat mag je niet doen. Want kijk, daar groeien de buren, holland. Voor die toon, wie boebluft. die Duitse markt in onze handen, kut. Alle mina's, kabouters, de fabeltjes brand. Moeder, wat een vader, holland. Maar dat kan je niet missen, moeder, wat een vader, holland.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 Dat Die weent van. Dat is een schip. Oké. Okay. Dat is een schip, dat is een drinkwasserstation. Is me nooit opgevallen? Nee, dat, zie je wat, dat is het vaak. Je loopt door een dorp heen en er zijn zoveel mooie dingen. Uh, punten eigenlijk.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 En het leuke was toen we dat haantje van de kerktoren in de werkplaats hadden staan. Want er moeten wel ergens foto's bij ons, nog van zwalken. Het achterliggen is het oog van het haantje. Dat er een rode reflectortje zit links en rechts in dat de haantje van de kerktoren. Dat is het achterliggen van de fiets. Dat is er achterliggen van de fiets. Van de fiets. <lacht> en toen het mooiste was dat we hem er bovenop gezet hadden. Toen, uh, Geen batterijtje ja, erbij dat hij aan en uit gaat? Ja, nou, gelukkig nu toch had je dat gelukkig nog allemaal niet. Die kust, dat kunst-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 Zien we zien u graag weer terug de volgende keer.